<laughs> hey, don't look any further. Keep the frequency clear. Laser. Laser. <laughs> you go, you go, I'm gonna you Stukje elektriciteit op de 950 Cybertron en R9 op 49 en we openen dit uur met de nummer 50 Dayton en de Sound of Music. Ik heb begrepen dat onze lijst op internet niet helemaal overeenkomt met die zoals in de studio. Het spijt ons zeer, maar we hebben vannacht nog wat dingen gewijzigd en we konden de webmaster niet meer bereiken, maar het komt allemaal goed. De lijst wordt straks weer geactualiseerd op internet. En dan klopt het allemaal wel. Je wordt zo meteen gebeld en dan bellen we dat allemaal netjes weer door. En dan kan je weer lekker meekijken. Sorry voor het ongemak, maar... We kregen vannacht nog wat mailtjes binnen. En die wouden we nog in behandeling nemen. Dus vandaar. Want het waren zulke dus goede platen. <laughs> hey, Lezer FM. Het is vandaag oude eerst dag. De euro morgen. Hè? Voor de laatste keer kan je vandaag gulders uitgeven. We krijgen nog de hele maand januari. Maar ja, goed... Ik bedoel, vanaf 1 uh, januari krijg je natuurlijk de euro weer op je bankrekening. Beetje winnen, maar goed. <laughs> tot vanavond 6 uur, de Classic Top 80. Met je doen van de brink tot aan 3 uur vanmiddag. We gaan door met de nummer 48, Curtis Hairstone. En I want you all tonight. From Amsterdam, I want you all, I want you all Giving Up and Love. Op nummer 47, ik moet even kijken op mijn lijst. Op, en op nummer 48, Curtis Hairstone. En I Want You All Tonight. Dit is Laser FM. Elk LA Weekend Dance Radio. Vertel het ook aan iedereen door dat wij in de lucht zitten. Van vrijdag tot en met zondag. De allerbeste dance classics. Dance, R&B. En hip-hop zelfs. Het is vier voor half twee hier in Amsterdam. Deze FM is een groep van zeg maar twaalf personen. Zoals in Bellen dat altijd zegt dertigers. <laughs> Die als hobby een radio maken hebben. En wij vinden gewoon dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de dance muziek in Nederland. Daarom zit Lezer FM in de lucht. We betalen elke maand netjes contributie. En dan komt het allemaal goed. Je kan reageren nog steeds. 06-145-18124 of www.laserfm.nl We gaan weer door met de lijst, want dat is vandaag het hoog motto hier op de 31ste. We gaan zo meteen verder met de nummer 46, maar ik vertel je alvast wat de nummer 45 is. Dat is Jack Stanley en Finer Things in Life. Oh, ook zo'n lekkere klassiker. En wat is dan die nummer 46? Dat ga ik je nu vertellen. The Confection. It is Loving Fever. Check our website for more info. www.laservant.nl bye We're yeah. yeah. it. To show you, show you the final things in life the final Instrumentale muziek. Ook dat kan hier op de 31ste. In de Classic Top 80 van Laser FM. Het is alweer tien over half twee. Wat gaat die tijd toch hard? hè. we zijn alweer bijna op de helft. Er hebben een aantal mensen gebeld naar ons telefoonnummer: 06145 18124. Pak even de lijst erbij. Jawel, jawel. Michelle heeft gebeld En die vraagt... Die vind het allemaal schitterend wat er allemaal gebeurt. En die vraagt ons of je voor Gerard een klasje kan draaien. Nou ja, we er 80 vandaag dus. Bij deze en Paul heeft voor Patricia gebeld. Wauw. En bij deze een gelukkig uiteinde. Mijn allerbeste collega. Ja, er zijn mensen die vandaag moeten werken. Ja, dat kan. De winkels zijn open. Vergeet het, de, de geldautomaten die gaan uh, rond deze tijd volgens mij allemaal uh, down. Dus als je nog geld voor vanavond wil hebben... dan zou ik snel naar de geldautomaat nu toe gaan. Want anders heb je gewoon helemaal pech. Dan moet je het vanavond met een creditcard doen. Hé, <laughs> hey, Lezige Fem vanuit Amsterdam, voor de Randstad. Leuk dat jullie nog altijd luisteren naar de Classic Top 80. We gaan weer terug naar die lijst. Waar waren we gebleven? We waren gebleven bij nummer 47... de Controllers en Giving Up on Love. Op nummer 46 de Conviction en Laughing Fever... En zojuist hoorde je op nummer 44 de Wally Badoo, Wally Badaro en de Chief Inspector. En wat staat er dan op nummer 43, zou je zeggen? Dat ga ik nu vertellen, dat zijn de Chai Lights. you Het is 7 voor 2, dat betekent dat we weer aan het einde zijn gekomen. Opnieuw een uur, Classic Top 80. We beginnen met je bij nummer 50. Dayton and the Sound of Music. Op 49, Cybertron en R9. Op 48, Curtis Hairstone en I Want You All Tonight. Op 47, The Controllers en Giving Up I Love. Op 46, The Fuck Shun en Loving Fever. Op 45, Chuck Stanley en The Finer Things in Life. En dan op 44, Wally Badoro. En de Chief Inspector op 43 The Childlights. Stop what you are doing. En op 42 hoorde je zojuist René en Angela en I'll Be Good. Zo, even kug hoor. <laughs> Zometeen na tweeën ben ik weer bij je terug... voor mijn liefst het vijfde gedeelte van de Classic Top 80. Met daarin op nummer 40, ik zeg het alvast... Funk Deluxe en This Time... Maar die is natuurlijk de nummer 41 Sharil en Alexander O'Neill. Hier is Saturday Love. Shagan Shagan Shagan sh Shagan We'd always be together. Sometimes things just don't work out like we planned. Life goes on and people grow on. out of things that fit before, but Saturday remains the same, and I hope it'll never change. Saturday